...met het NOS-journaal. Volgens een schatting van de politie en de gemeente... ...hebben in Amsterdam 15.000 mensen geprotesteerd... ...tegen de coronamaatregelen. De organisatie heeft het over zeker 25.000 mensen. De demonstranten hadden zich op verschillende plekken in de stad verzameld en gingen vervolgens naar het Museumplein. Daar begon een gezamenlijke mars. Diverse plekken waren door de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied, maar dat werd om drie uur al beëindigd. Volgens de gemeente verliep het protest vreedzaam. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 36.308 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er ruim 4.300 meer dan gisteren. Gemiddeld steeg het aantal positieve tests de afgelopen week met 27 procent. In de ziekenhuizen zijn 105 nieuwe patiënten opgenomen... maar de totale bezetting is iets afgenomen. Er liggen nu 1.218 mensen met corona in een ziekenhuis... van wie 312 op een IC. Gemeenteraadsleden hebben drie keer zoveel te maken gekregen... met bedreigingen en geweld als in 2015. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Een kwart van de raadsleden zegt dat bedreigingen hun functioneren heeft beïnvloed. Toch stelt drie kwart van de zittende raadsleden zich herkiesbaar... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. En de schaatsbond heeft vier lange baanschaatsers aangewezen... als reserve voor de Olympische Winterspelen. Dai Tap en Bo Snelling, Melissa Wijfje en Merel Konijn reizen mee naar Peking om eventuele corona- of blessuregevallen op te vangen. Volgens de officiële regels mogen tot aan het begin van de wedstrijden reserves worden ingezet, dus dat betekent tot 5 februari. Het viertal mag daarna wel blijven en het heeft dan een meerwaarde als trainingspartner, zegt de schaatsbond. Het weer bewolkt met buien, maar die buien trekken weg. Vannacht is het droog. Minima vannacht een graad of drie. Morgen meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal wat regen vallen. En het wordt rond de acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Ladies I'm <laughs>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 ik voel dat je niet echt loopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een zwemstad. Ik maak hem mezelf en dat is niet raar. 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. En ik geef gewoon een klootzak. Maar wat er ook gebeurt, jij komt altijd terug bij mij. En ik weet nog dat je mij zei: Ik wil dat je me vastpakt. Maar beter neem ik afstand, straks doe ik jou weer pijn. Weer je maakt me maar niets, maar niets. Appelgeven, irritaties. Weinig communicatie, af niet aan je reputatie. Nee, we worden pas één als je verder bent. Of we doen dat niet samen, anders die Nee, ik kan niks liever ben je lief. Down, down, down, man. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdraagt. 130 op de films om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook een zweem zwart. Maar mezelf en nog dit niet. Uit. 130 op de films zolang we samen. zijn. Dan op 106.9 ZFM Good.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 on my life